Duur. Al net schudt met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is iemand besmet met het vogelgriepvirus... die, voor zover bekend, niet in contact is geweest met pluimvee. De besmetting stelt artsen voor een raadsel, maar echt zorgen maken ze zich nog niet. De man had al andere luchtwegklachten, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. De VS kampt sinds twee jaar met een uitbraak van het virus. Het is in bijna alle staten vastgesteld. In Canada is een man uit Pakistan opgepakt die naar New York wilde om een aanslag op een Jood centrum te plegen. De man was al onderweg naar de grens toen hij werd aangehouden. De man van 20 wilde de aanslag op 7 oktober plegen, precies een jaar na de grote Hamas aanval op Israël. Republikein Dick Cheney heeft zijn steun uitgesproken voor de democratische presidentskandidaat Kamala Harris. De voormalig vicepresident noemt Donald Trump een gevaar voor de republiek. Zijn dochter, politicus Liz Cheney, maakte zijn keus bekend... tijdens een forum in Texas. Dick Cheney zei zelf in een verklaring dat het zijn verplichting is... ...als Amerikaan om de grondwet te beschermen... ...en dat Trump nooit meer vertrouwd kan worden met macht. Filmmaker Pim de la Parra is overleden, meldt zijn familie. Hij maakte tientallen films en brak door met zijn film Blue Movie in 1971. De Surinaamse regisseur werd 84 jaar... Yannick Sinner treft in de finale van de US Open de Amerikaan Taylor Fritz. Fritz won van 18,5 sets van zijn landgenoot Francis Tiafoe. Fritz staat voor het eerst in de eindstrijd van een Grand Slam toernooi. Sinner won gisteren van de Brit Jack Draper. De finale tussen Fritz en Sinner is aanstaande zondag. Het weer, de temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. De dag begint bevolkt, maar de zon laat zich vanmiddag steeds vaker zien. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog altijd wat files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knauvert nieuwe Meer nog 10 minuten oponthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10... en Knauvert-Raasdorp een kwartier extra reistijd.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 Since you waved my love goodbye With sadness in your eyes You left me wondering why Yes, I was hurt before But it never felt so strong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 Trot above my head, a sock hop beneath my bed. This disco ball is just hanging by a thread, thread. thread. Insomniac, please take me away from here. Why do I tire of counting sheep? Please take me away from We're not far, too tired to fall asleep. To ten million fireflies, I'm weird 'cause I hate goodbyes. I got misty eyes as they said fair. keep them in.